Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Meisjes tot 15 jaar krijgen voortaan nog maar twee prikken... tegen baarmoederhalskanker. Tot nu toe kregen ze er drie. Volgens het RIVM blijkt uit onderzoek dat twee prikken... net zo goed beschermen als drie... Meisjes jonger dan 15 reageren volgens het RIVM krachtiger op het vaccin... dan oudere meisjes. Die krijgen nog steeds de drie prikken. Het nieuwe vaccinatiebeleid tegen baarmoederhalskanker... wordt meteen ingevoerd. De Amerikaanse volkszanger Pete Seeger is overleden. Hij was een van de boegbeelden van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging... en inspireerde tal van artiesten, zoals Bob Dylan, The Birds... Bonnie Riot en Bruce Springsteen... Bekende composities van Seeger zijn Guantanamera, If I Had A Hammer en Turn, Turn, Turn. Piet Seeger was 94 jaar. Philips heeft vorig jaar bijna 1,2 miljard euro winst geboekt. Een jaar eerder werd er nog 30 miljoen verlies geleden, onder meer door een Europese boete. De omzet daalde met 1 naar ruim 23 miljard Eind vorig jaar ging het volgens Philips vooral goed met de afdeling verlichting en consumentenelektronica. Ook werd er een miljard bespaard door een bezuinigingsprogramma. Vandaag staat de Bosnisch-Servische generaal Radko Mladic weer voor de rechter. Voor het Joegoslavië-tribunaal moet hij getuigen in de zaak tegen zijn vroegere politiek leider Karadzic. Die wil aantonen dat Mladic hem niets heeft verteld over de massamoorden na de val van Srebrenica in 1995. Om verspreiding van het vogelgriepvirus tegen te gaan is in het oosten van China een handelsverbod op levende kippen ingesteld. De autoriteiten hebben dat gedaan omdat het Chinese nieuwjaar bijna begint en mensen dan vaker reizen. Dit jaar zijn al 19 mensen aan het virus overleden en tienduizenden kippen geruimd. Het weer in het zuidwesten en westen bewolkt en wat regen. Het oosten en noordoosten krijgt de meeste zon. Het wordt 5 graden. Morgen geregeld zon en koud min 2 tot plus 3 graden. Dit was het journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn nog de files van 4 kilometer of langer in de Randstad. A1 Amsterdam Amersfoort bij Bunschoten 5. En op de A1 naar Amsterdam tussen Muidenberg en Diemen ook 5 kilometer. A9 ook maar Amstelveen tussen Haarlem zuid en Bad 6. En de A12 richting Den Haag voor het Malieveld 8 kilometer. Op de parallelbaan van de A16 bij Rotterdam vanuit Breda staat tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Centrum 4 kilometer.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 Autobedrijf, Sandvoort.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 Willem, wil je wat vertellen? Nee, ik wil helemaal niet oh, oké, okay, okay. Ik was even met mezelf in gesprek. Nee, heel goed, heel goed. Dat moet je ook op zijn tijd doen, hè? Ja, ja. Okay. Okay. ik zeker. Jorden, Alex en O'Neill en What's Missing. Een lekkere disco-klassieker uit de jaren 80. Speciaal gedraaid voor alle disco-freaks... die bij Sofort of Zondag vandaag aanwezig zijn. Het is tien over drie. Welkom bij uur twee. En in uur twee gaan we onder meer de volgende dingen doen, Willem. Ja, we gaan uiteraard straks weer even een blik werpen. om te kijken hoe het staat bij Colhead Eagles tegen Ajax. Oh, ik ben heel benieuwd. Ja, ja, zeker. Ik ga het nog niet verklappen. We gaan ook nog uh, weer Joop uh, contact mee zoeken. Die gaat ons uh, nog bijpraten over de indoorsporten. Ja, het is de tijd van het jaar om uh, binnen bezig te zijn. Beter als op zo'n koud veld. We gaan uh, verder nog uh, even kijken zo wat er hier in Zandvoort uh, allemaal te doen is en uh, wat de mogelijkheden zijn... om eventueel een leuke cursus uh, te doen. Oké. Okay. En uh, verder heel veel lekkere muziek natuurlijk. Uiteraard. Uiteraard. Ja. Uiteraard. Nou, we gaan gewoon door bij Zandvoort op zondag... met inderdaad de beloofde lekkere muziek. Wat dacht je van deze van John Legend? Here is all of me. I'm op de zondagmiddag bij CFM met de single All Over Me. Jawel Willem, zullen we eens even kijken naar de wedstrijd... die vanmiddag om half drie is gestart. We hebben het over co Eagles tegen Ajax, zo vlak voor rust. Hoeveel staat het daar? Ja, het staat nog steeds 0-0 uh, uh, natuurlijk. Hele belangrijke wedstrijd uh, voor Ajax natuurlijk. Vitesse eerder gespeeld vanmiddag, gelijk gespeeld tegen Neck. nek. Zou Ajax winnen, staan ze los, twee punten van Vitesse uh, bovenaan. Oké, okay, nou we gaan er even vanuit dat de ruststand van deze wedstrijd 0-0 uh, blijft. En zo meteen pakken we uiteraard weer de tweede helft van deze wedstrijd voor je op. Dat allemaal bij Zandvoort op zondag. Programma waar je trouwens ook uh, verzoekplaat aan kan vragen. Kan heel eenvoudig Willem. Ga gewoon even naar de Facebook-site van uh, CFM. Zet er even Zandvoort. Ga meteen even liken. Hè. Vinden we ook altijd leuk. En dan uh, kan jij jouw favoriete plaat vandaag aanvragen. We hebben inmiddels een aanvraag binnen. Jawel, van Maya. Zijn wel voor de drie lopers. Die hebben het vandaag alle drie gehaald in Egmond. Van harte gefeliciteerd. De hele race uitgelopen. En voor hun gaan wij even een plaatje draaien. Het gaat om Rob Spruits, Ivo Bos en Martine van de Ham. En Martine is ook nog jarig. En of wij een hele toepasselijke plaat voor ze willen draaien. Nou, Ik heb gehoord dat ze halverwege de wedstrijd elkaar weer tegenkwamen. Dus deze vond ik wel toepasselijk. Hier is Meet Me Helve van The Black Eyed Peace. biggest wish Cool I spend my time just thinking thinking thinking about you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 Just you and I. Just you and I. I will die. fly, fly the skies for you and I. For you and I. I will try until I die for you and I. For you and I. For you and I. For you and I. for you and I. Ik rast op de zondagmiddag van CFM met de Black Eyed Peas en Meet Me Halfway. De plaat die we speciaal even draaiden voor uh, Ivo Bos, Rob Spruits en Martine van der Ham. Vanuit gefeliciteerd met het uitlopen van uh, zeg maar de halve marathon is volgens mij van uh, Egmond... Uh. Ja, volgens mij is de halve marathon, Dat weet ik niet heel erg zeker. In ieder geval hebben ze het alle drie gehaald, een geweldige prestatie. En Martine, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Geleverd ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En hier is René Vroger, Crazy Way About You. I still feel Nee, vroeger, toch? Ja, oké, okay, nee, maar de crazy way about you bedoelde ik. <laughs> en niet overuit. Oké, okay. het is zes uh, minuten voor half vier. hoor. Zandvoort op zondag, nogmaals een hele goede middag. Welkom en we zijn er tot aan vijf uh, uur vanmiddag. We gaan eens even kijken welke cursussen er allemaal aan gaan komen in Pluspunt in Nieuw-Noord. Nou ja, er is een aantal uh, dingen wat je daar kan leren of je, je kan wat... Uh, Leren bijvoorbeeld om je tablet, uh, heb je een Samsung tablet of een iPad... om die wat optimaler uh, te gebruiken als je daar zelf niet helemaal uitkomt... kan je bij het pluspunt uh, terecht. Want eind januari beginnen daar uh, verschillende cursussen. Ook over die tablets. Wat er ook is, is uh, fotografie van uh, kietje naar een foto. Uh, ja, er zit nog wel een verschil tussen een kietje maken en een uh, foto uh, natuurlijk. Mm -hmm. Kan je allemaal leren daar. Ook uh, is er een uh, open atelier... En ja, voor jou misschien ook wel, uh, Rob... Uh, oh, ik ben benieuwd. <laughs> jazz dance uh, 55 uh, Kun je er ook voor terecht uh, beeld houden, boetseren? Het zijn allemaal uh, cursussen die daar uh, gaan beginnen. En het, uh, Daarvoor kun je allemaal terecht uh, bij plus.zandvoort. Wil je nou meer informatie, dan kan je naar de website. Uh, dat is www.zandvoort.nl We hebben uiteraard ook een telefoonnummer uh, voor informatie. Dat is 023 57... 4-0-3-3-0 en nu kan uh, Hella Wanders kan je alles vertellen over de cursussen... en eventueel het uh, volgen van een proefles. Oké, okay, ga gewoon even naar de website van de Pluspunt. Of bel Pluspunt in Nieuw-Noord op voor de cursussen die er allemaal aangekomen. Het zijn hele interessante cursussen. Dus ik zou zeker even kijken op de website van Pluspunt hier in Zandvoorts. Ja, de kaarten van de huishoudbeurs die liggen nog steeds voor je klaar bij CFM. Wil je twee kaarten krijgen, winnen, uh, CQ bemachtigen... Dan bel je gewoon even naar 023-573-1969... of 023-573-0393 is hier survivor. ...hoorde je op de zondagmiddag bij CFM... ...met DI of de tiger. radio vanuit Zandvoort, 24 uur per dag. Muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. En zo dadelijk gaan we kijken naar de evenementen van de komende dagen. Maar eerst Adel. I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't life. ZANG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 Ja, maar Del heeft al heel veel hits achter de naam staan. En daar begon het een beetje mee. Hè? Met deze single de Chasing Pavements van alweer een aantal jaren geleden. Ook nog steeds een lekkere plaat om te draaien voor jullie op de radio. Bij deze graag gedaan. Het is drie minuten over half vier. Dat betekent tijd voor de evenementagenda. Even kijken wat we de komende dagen allemaal kunnen gaan doen, Willem. Ja, echt uitgebreid is die niet meer. We nee, hebben al valt een aantal beetje activiteiten denk, gehad die uh, dit weekend hebben plaatsgevonden. Eerder hadden we het er al over, het uh, van idee naar resultaat... wat we dinsdagavond in het uh, raadzaal van het gemeentehuis hebben... waar ideeën over het uh, verblijf, uh, toerisme, ja, besproken gaan worden. Dan hebben we verderop in de week hebben we ook nog... de uh, Ladies Night uh, met de uh, Toscaanse bruiloft. Dat is een film en dat is in uh, Circus uh, Zandvoort. Oké, okay, ik dacht dat het getrouwd werd, maar... Pardon? Nee, ik dacht dat er getrouwd werd. Get getrouwd? Getrouwd. <lacht> ik is eh, het niet? maar <lacht> Een bruiloft getrouwd. Oh, ja, ja. Toch is een bruiloft. Ja. Ik heb geen idee hoe het daarin... toe niet, gaat bruiloft. Maar er is in ieder geval een film van gemaakt... en dat uh, wordt op Ladies Night wordt hier, uh, vertoond in Circus Antwoord. Dan gaan we al naar de volgende maand eigenlijk. Zaterdag is het 1 februari alweer. En dan hebben we de babbelwagen. Een diapresentatie van de naoorlogse sloop hier in Zandvoort. En dat vindt plaats in Hotel Faber. Aanvangstijd is 8 uur in de avond. Oké, okay, nou wil je het even meer te nalezen? Ga dan naar www.cfmzonfort.nl of kijk op CFM TV, kanaal 40 digitaal via Ziggo of analoog kanaal 45. Zie je 24 uur per dag de laatste nieuwtjes uit Zonfort langskomen. Ah, oh, het is niet ja, lekker, he, om weer eens terug te horen. Duf en Kodo, jawel. Het regiert de heer des Hasses. <tie>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 Identify unknown flying object. of the elements of the of the Unknown flying object identifies as Kodo. Kodo? Kodo. Planet Töntet Kodo Vernichtet die Liebe Zielansprache Gamma Delta 73 Dat was de single van de Nederlandse groep Ten Sharp. Jordus met Joel. lijkt je volgens mij alweer uit de jaren 80 of zo? Een hele tijd geleden. Even kijken hoor, of we dat snel kunnen opzoeken. Hè. Nee, 1991. 1991. Jordus Ten Sharp dus met Joel. Uh, Zodanig gaan we weer contact opnemen met uh, Jovenes. Dan gaat het over het uh, handbal en het uh, basketbal. Maar er wordt ook nog uh, vanmiddag gevoetbald in de eredivisie... Een wedstrijd om half drie vanmiddag gestart, Willem. En hoe staat het met die wedstrijd? Ja, daar is de rust op dit moment. En de ruststand is 0-0. eagles ajax Nog 0 -0. steeds rust? Nee. nee. toch? Zijn ze nog steeds aan het rusten? Nee, toch? Het is uh, half drie, kwart over drie. Ja, een kwartier pauze. Nog steeds uh, rust. Slapen nog steeds. Het is nog steeds rust, er is nog steeds <laughs> niet gespoord. Oké, <laughs> oké, okay, oké. Okay, <okay>. We gaan <laughs> nog één plaat draaien. <laughs> dan kunnen we jouw contact opnemen. Hier is Robbie Tick ja, en de Blurred Lines. To oh. you, but you're an animal Your dread cash, I mean, it's all unbearable. Hey, Hunter, you're not there without full of false. I off, so let you uh -uh. pay me back. nothing like your leg. He's too square for you. He don't smack that ass and pull your head like so. I jail watching, wait for you to salute. You did, not many women here. If you I'm a nice guy, but don't get it De grootste iets uit 2013 van verleden dus jaar. Robin Tik en Pharrell, Joh, dus met de Blurred Lines. Ja, we gaan weer contact opnemen met Joop Res. Als het goed is, hangt hij nu aan de telefoon. Goedemiddag, Joop. Welkom terug. Nou, ja, dank. Oh, ik zit eigenlijk op de kant. Ja, je, je hangt niet aan de telefoon. <laughs> Gelukkig, <laughs> maar. Oké. Okay. Hey, Joop. Ja, zojuist hadden het gehad over het saalhockey. we gaan nu naar twee ja. andere sporten: basketbal en handbal. Ja, dan gaan we beginnen met uh, basketbal. Uh, Gisteravond moest uh, het eerste team van Lions thuis spelen tegen de nummer 1 van de competitie. En dat is Early Bird en dat komt uit uh, Permanent. En, um ik moet ze nu al een groot compliment maken. Sandvoort is zat de laatste weken in de hoek waar de klappen vielen, echt waar. En die heeft een paar wedstrijden heel grof verloren, 27 punten, 31 punten 21 punten. Dat is nogal wat, dat, zijn, dat is veel. En toch hebben ze gisteren ontzettend goed gespeeld. Met name het begin van de wedstrijd was ze echt voor Lions. Uh, na het eerste kwart... Uh, Stond Stansford 11 punten voor. En dat tegen de nummer 1. Dat moet je even bij de pand houden. Het tweede kwart gaat weer wat moeilijker. En ja, uiteindelijk gingen ze dan met 5 punten achterstand de rust in. En na rust kwamen we, zegt Martie Penen, weer 11 punten achter. En de wedstrijd leek toen getild. Maar zijn hele team heeft zich gepakt. Ze had al een grote last je weet dat we een maximaal vier fouten hebben. De vijfde is disqualificerend. Dan mag je lekker gaan zitten. En als je dan een korte basis hebt, dan wordt dat heel moeilijk. Maar als die mensen zich gepakt? PNL is er heel erg trots op. En op een gegeven moment in de vierde kort... waren ze zelfs zo goed dat ze één punt voorsprong kwamen. Maar ja, dat kwam eigenlijk door een discutabele, ...ja, hoe noem je dat, call? Zo noemen wij dat, van de scheidsrechter. Achteruit gegaan. Ze kwamen een beetje down. Um, er was gescoord, maar de scheidsrechter telde die score niet. En. Uh... Ja, dat kunnen dat, dat, toch de jonge kopjes hangen. Uiteindelijk hebben ze toch nog maar met, heel, met acht punten verschil verloren. Ik vind dat een hele goede opstelling van het team. Om toch tekeer te trekken. En jongens, we kunnen het, we willen het, we doen het. Het is een heel jong team. Ook niet al te lang. Ik, ik meen dat de langste iets van 1,95 is uit mijn hoofd. En dat, dat, dat is niet veel. Dat is in baasbalwereld. Dan ben je gewoon een kleine jongen. En eh, dus gisteravond eigenlijk een goed resultaat voor Sans. Voor voort omdat geen niet gevonden werd. Soms die staat nu op de achtste plek van de twaalf. Ik denk wel dat ze erin gaan blijven. Um, volgende week zijn, is uh, Lions vrij. Een week daarna spelen ze tegen Amsterdam. En er staat uh, eigenlijk uh, twee plaatsen boven hun. En dat kun je een hele spannende wedstrijd. Ook dat is in de, in de Corvus Sporthal in, uh, in Zandvoort. Op zaterdag 8 februari, half 7. Uh, Lions tegen Amsterdam. En, uh, ga daar eens een keer kijken. Want uh, het, is, het is een hele leuke sport. Er wordt goed gespeeld. Uh, het is vrij hoge competitie. Ze spelen Rion tweede. Klasse, dat is netjes. Uh, van de vier klasses. En uh, ik, ik breek een lons voor ze. Dan gaan we naar het handbal. Ja, nou, het handbal, dat, uh, dat weten we allemaal op dit moment. Uh, er zijn 11 uh, wedstrijden gespeeld. Dat is uh, dik over de helft. En Zandvoort heeft nog geen wedstrijd kunnen winnen. Ze zijn vorig jaar uh, niet lachend kampioen geworden, maar ze werden wel kampioen. Ik heb die laatste wedstrijd gezien in Zandvoort. Die werd met één punt verschil gewonnen. Dus ze moesten die wedstrijd winnen om kampioen te worden. Dat werden ze ook. En dat is een enorm feest. Ja, en dan ga je ineens een, een, een klasse hoger. En in die zomer heeft de, de, de Nederlandse handbalverbond heeft, uh, de, de competitie door elkaar ingegooid. gegooid. Er is een andere opzet gekomen van de competities. En ze hebben uh, gedacht, nou ja, de, die en die en die kunnen bij elkaar. zo ongeveer even gelijk. Nou, niks is minder waar. Want het verschil met die tweede klasse en die vorige de, de derde klasse is levensgroot. Het is ongelooflijk Die dames die daarin spelen zijn hard. Keihard moet ik eigenlijk zelf zeggen. Snel. goede uh, intelligent. En uh, ja, ze, ze stromen niet om uh, een tegenstander uh, op de grond te werken. En ja, dat maakt ook eigenlijk handbal, wat ze altijd noemen. Een hele keiharde sport. En dat vind ik wel een beetje jammer. Zij zegt die, uh, die, als iemand met door twee dames wordt vastgepakt... dan fluit je alleen maar voor een vrije bal. Niet van, ja, dat is hier dan mijn basketbalachtergrond natuurlijk. Dat is fout. Nee, je kan er wel twee minuten uitgestuurd worden. En de tweede keer is het dan tien minuten. En dan moet je er gewoon uit. Maar dat gebeurt zelden of nooit. Het is gewoon een keiharde sport. Nou, vandaag was het uh, weer zo ver. Uh, Stanford speelde tegen Erkades. Erkades, dat komt uit, uh, uit uh, Kudelstaart. En dat stond, uh, moet ik heel even kijken uit mijn hoofd... Nee, niet uit mijn hoofd, ik heb het hier voor me. Uh, stond uh, op de zesde plaats en dan op de tiende plaats. En uh, nou, het verschil dat begon eigenlijk al. de eerste vijf minuten kon Sandvoort nog bijblijven, werd het 2-2. En toen ging het eigenlijk één doelpunt voor Sandvoort, twee doelpunten voor Erkades. Ja, dan sta je al gauw op achterstand natuurlijk. De Rus viel nog mee. Dat uh, was uh, 6-12, ook weer 1 op 2 dan. En uh, de tweede helft heeft Zandvoort uh, naar behoren gespeeld. Met name de, de, dame, de jonge, jongere dames, uh, noem ik uh, bijvoorbeeld Noelle Vos en ik noem, noem uh, de dame Van Duin. Die, uh, die scoorden eigenlijk uh, vrij simpel. Twee sterke meiden, lange meiden, die een sprongschot kunnen loslaten. en nu ook, ook zich gaan bemoeien met, met de scores. Uiteindelijk werd het toch nog 17, 25, maar dan is die 1 op 2 is weg, want dan had het er 34 moeten zijn. Dus soms heeft die tweede helft, vind ik, uh, goed gespeeld. Ze hebben niks in deze klosje te zoeken. <coughs> Als ze... Om is het echt geen schande. Want echt het verschil is veel te groot. En daar wil ik nog een, een, een land spreken voor ze. Ze spelen al een hele jaar zonder uh, een, een coach. Dan doet die het weer, dan doet die het weer, dan doet die het weer. Dat is niet bevorderlijk voor je spel. Dus ze hopen dat als ze teruggaan naar die derde klasse. dat ze dan in ieder geval nog iemand kunnen vinden. die het hele seizoen de coaching op ze wil nemen. Het is een hele teams. Ze hebben dit jaar ontzettend veel geleerd. Echt waar vergeleken met vorig jaar. Ze zijn sneller geworden. Maar um, ja, toch nog niet goed genoeg om in die tweede klasse te kunnen blijven bifakeren. Dus het zal um, uh, het einde van het seizoen voordat het veldseizoen weer begint zal het wel een einde oefening zijn voor Zandvoort. Uh, dan gaan ze terug naar die derde klasse en dan gaan ze het veld in en dan spelen ze in de eerste klasse. En dat komt omdat er um, een heleboel verenigingen zijn die niet op het veld gaan spelen. Die dames die hebben dan een heel zwaar, uh, een redelijk zwaar uh, winterseizoen achter de rug dus in de zaal. En die hebben nog, nog geen zin om dan ook nog eens een keer te gaan verlengen met, uh, met een paar weken op Veld ...en dan in september eerder te beginnen... ...dan de, de, weer een paar weken voordat de zaal begint. De, vandaar, eh, Stanford wilde het wel, de meiden... ...die hebben het altijd leuk gevonden. Die speelden ze in de eerste klas... ...en dan zijn ze, ja middenmotor tot, tot uh, uh, net bovenin de, de, de, de degradatiezone wanneer dat begint weet ik niet uit mijn hoofd maar uh, voorlopig is het zo Zandvoort uh, weer verloren 1725 maar ik ben toch wel een beetje trots op oké okay, nou geld terecht Joop en dankjewel weer voor je bijdrage vandaag de luisteraars zijn weer helemaal op de hoogte goed graag gedaan Rob. dus neem een lekker slokje water en uh, we spreken elkaar de volgende keer weer En volgende week is er weer uh, voetbal van SVS al thuis uh... Ja, maar vragen we. Ja, dat heb ik wel ergens aan. Tegen wie? Tegen wie? <laughs> uh, tegen uh, broek op Langdijk, Bol. Oké, okay. nou daar gaan we en uit. Die, ja, die, die verkeert ook ergens in onze regionen. Want ja, uh, dat, uh, die vorig jaar zijn die met een beetje geluk zijn die erin gebleven eigenlijk. En dat, uh, ja, dat uh, zijn ze dus nu nog steeds. En het is, het is, ja, zal ik het zeggen? Het is het net niet. En misschien dat Sanford dan uh, een keertje een, een beetje een marsheltje heeft. En dat ze dan. Want uh, ze gaan winnen op. Dat, uh, ze hebben afgelopen zaterdag 2-2 gespeeld tegen Zuidoost-Beemster. En uh, uh, ja, er moet gewoon gewonnen gaan worden. En uh, dan uh, heb je kans dat ze uh, dat ze.. Uh, ja, na competitie ontlopen. Want voorlopig staan ze op de derde plaats van onder. En dat is na competitie. De onderste de twee die gaan direct uit de klasse. En de, de twee daarboven, dat is dan EVC op dit moment. En Zandvoort, die moeten dan na competitie spelen tegen de tegen van de andere klasse. En Promovendus van de, van de derde klasse. En dat is altijd een ja. En, en uh, ja, een, een gok. De ene lukt het wel, de andere lukt het niet. Maar voorlopig uh, 15 wedstrijden gespeeld. En uh, Sand voor 13 punten. Ze moeten er uh, 26 spelen. Dus uh, we hebben nog een klein beetje een marge. Oké, okay, dankjewel Joop. En een hele fijne zondag verder. En tot volgende week. Ja, prima, tot dan. Hey, en dat was het uh, einde van uur 2 uh, van uh, Zandvoort op zondag. Zo dadelijk zijn we er nog uh, één uur lang met onder meer het uh, dier van de week. En we houden de wedstrijd van vandaag in de gaten in de Eredivisie. Graag tot zo. <middels> The came down on the auctioneer's block, and the bidding began on a grandfather's plan.